Jellevisser met het NOS-journaal. In Lelystad blijven 50 woningen voorlopig ontruimd vanwege een benzineachtige stof... die is geconstateerd in het riool in de wijk Punter. De bewoners van 80 woningen mochten na metingen door de brandweer vanavond weer naar huis. Gisteren werden ruim 400 mensen in 16 straten geëvacueerd in Lelystad. Ze moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Het blijft vooralsnog onduidelijk om welke stof het precies gaat... en hoe die in het riool terecht kon komen. Het RIVM doet onderzoek. Het demissionaire kabinet heeft vanmiddag in het katshuis nog geen definitieve knoop doorgehakt... over nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Ingewijden zeggen dat er eerst nog meer moet worden uitgezocht voordat er een besluit kan worden genomen. Dinsdag komen de meest betrokken ministers opnieuw bij elkaar. Dinsdagavond weer een persconferentie. In het Katshuis werd vanmiddag gesproken over nieuwe versoepelingen... zoals de opening van pretparken, dierentuinen en sportscholen. De woning van PSV-speler Eran Zahavi is vanmiddag in Amsterdam overvallen. Daarbij werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden. De dader was mogelijk als pakketbezorger verkleed. PSV speelde vanmiddag uit tegen Willem II. Z'n was al gearriveerd in Tilburg toen hij op de hoogte werd gesteld van het nieuws. Daarop vertrok de Israëlische speler per direct naar zijn huis in Amsterdam buiten Veldert. Binnen twee jaar wordt er in Schotland een referendum gehouden over de onafhankelijkheid. Dat heeft de Schotse premier Sturgeon beloofd... na de overwinning van haar partij bij de regionale verkiezingen de afgelopen week. De Schotse Nationale Partij, SNP, heeft 64 van de 129 zetels veroverd. Met steun van de Groenen heeft de SNP een stevige meerderheid voor zo'n referendum... En dan het weer vanavond vanuit het westen opnieuw onweersbuien. Die trekken vannacht naar het oosten. Het koelt af naar een graad of 15. Ook morgen af en toe een bui. Later breekt de zon wat vaker door. Het wordt morgen tussen de 16 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1437. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast -heer, voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We gaan beginnen met Timothy Wenzel. Ja, Dusk to Diamonds. Dat is zijn, uh, zijn, album. Nee, zijn nieuwe album. Hij is een goede bekende van ons. En we beginnen met de track Ghost. Ja. En hier op het late uur bij ZFM. Misschien dat er wel een geestje of een spookje door de studio waart. Wie zal het zeggen? Dus mocht je tijdens de uitzending rare geluiden horen... dan zou dat zomaar dat spookje van Timothy Wenzel kunnen zijn. Hoe verzin ik het allemaal? Maar goed, AO Music, dat is het tweede nieuwe album met Katoomba. Kutumba is het, uh, een, uh, ja, het nieuwe album van AO Music. En ze komen later in track 11, 10... Eens even kijken, ik ben een beetje... Ja, track 11 en playlist ligt een beetje door elkaar. Uh, komen ze terug met Coculea en dat is een uh, album, een van hun eerste albums. En ik dacht uit 2013, dus er zitten al heel wat jaartjes tussen. Maar Sanko met haar gelijknamige album, ja, was een van haar eerste albums in ieder geval. Natuurlijk ook pianomuziek met Mike McCarthy... En we sluiten af met Stuart Michaels The Stillness of Beauty. Wat een prachtige naam voor een, uh, een album. Pissoradio.info, even zakelijk, daar kan je het allemaal terugvinden. De playlist en de muziek. Veel luisterplezier. Website byronmetcalf.com